Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De nationale ombudsman van Zutphen is nog nooit zo somber geweest... over de situatie in het Groningse aardbevingsgebied. Dat zei hij na een bezoek aan de provincie. Huizen in Groningen hebben schade opgelopen door de aardbevingen... die het gevolg waren van gaswinning. De schadeafhandeling daarvan verloopt moeizaam. Tegen RTV Noord zegt van Zutphen dat hij bij eerdere bezoeken... altijd dacht dat het een volgende keer wel beter zou gaan. Maar de praktijk is volgens hem anders. Van Zutphen heeft weinig vertrouwen in een snelle verbetering van de situatie. De politie bevestigt dat de man die gisteren is opgepakt in Colombia... de gezochte crimineel Saïd R. is. Er wordt beschouwd als de rechterhand van Ridwan Tachi, Die zou opdracht hebben gegeven tot meerdere liquidaties in de onderwereld. Saïd R. stond al een tijd op een internationale opsporingslijst... en is in Colombia gearresteerd in samenwerking met de Nederlandse politie... de Amerikaanse drugspolitie en de FBI...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 koperdiefstal kan tot grote problemen leiden op het spoor. Een gestolen of vernieuwde kabel van een paar meter... kan meerdere spoorwegovergangen platleggen. Het aantal besmettingen met het coronavirus is in China opnieuw gestegen... met bijna 3400. De afgelopen dagen daalde het aantal nieuwe besmettingen nog. Het totaal aantal besmettingen staat nu op ruim 34.500. Het virus heeft in totaal 722 levens geëist.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 Dus zaten we daar binnen we zaten een keer televisie te kijken. Mooi, zijn we, al op, we gaan uh, weer door met de tweede uur. We waren al gezellig aan het praten over, over Barren en, uh, en uh, over de oase. Daar komen straks nog even op terug, Ronald, want dat is wel leuk. Het tweede uur gaat beginnen, hoor. Ja, het tweede uur, uur gaat beginnen. Uh, we gaan weer praten met uh, Sandra Lissenberg, uh, die al tegenover ons zit, en die schrijft een boek over het uitgaan in Zandvoort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 Uh, met de naam Sander Lissenberg. Dat was niet genoeg, want er moet nu een boek komen over uh, uh, Barren.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 En uh, die sleepte mij daar naar binnen. En uh, ja, dat vond ik natuurlijk geweldig, want daar traden de wiskers op. En uh, daar stond ook een, uh, mijn latere zwager, Abcliteur, uh, achter de bar. En uh, ja, daar gebeurde wel wat. Maar dat was in die tijd ja, de enige uh, de nachtzaak eigenlijk. En, uh, dus vandaar dat ik op die manier naar binnen mocht.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 ja, dat was ook een waanzinnige tijd daar. Dus het was of caramella of pecherlich. Als je dat nou zo hoort, Sandra, dan. Uh, doe het ook een beetje expres hoor. Uh, dan ga je terug in de tijd, hè? Nee, zou ik ook zeggen. Is het veranderd, erg veranderd? Want je hebt nu al een aantal barretjes in Zandvoort. Uh, de enige discotheek die wordt op het ogenblik verbouwd. Uh, is, is het, is het hoor ik al even, kleiner geworden?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 Ja, het wordt ja. natuurlijk ook heel veel... De, de, de, uh, ja, de, de, het hoort erbij inderdaad. Ja, ik, uh, ja. de, de betutteling uh, ja, slaat misschien een beetje door. Nu uh, doe je research voor het boek. Met een, uh, een stevige bijzit. Mm -hmm. uh, dan hoor je heel veel van vroeger. Ja, Ronald, we hebben een kleine openingszin over de oase. En er komt gelijk een verhaal uit over ja. tv kijken. Maak hem even af, want ik wil het al. Uh, oh ja, ja, heel apart. dus.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 noemen we op allemaal oh, de... wilde, wilde verhalen zo'n ja, ja, ja. hoor. Ik. nou ja dat, dat, dat kan niet wild genoeg dat, nee. uh, dat kan niet wild dat, genoeg uh, zo'n boekpresentatie moet natuurlijk wel uh, in, in de juiste setting gebeuren dus ja. dat uh...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 Hij is al op de school. Hij is helemaal ja. op de school. Ja, dus er staat niks meer. Ja, er niks er meer staat in. volgens mij helemaal niks meer. Nee. in. ik wacht op de openingsparty. Dat, uh... <laughs> bij deze Roy wil vragen bij de openingsparty zijn van de Chin, -chin. Dus dat, misschien uh, bij dat allemaal is ook een duidelijk. Wel. Ja, misschien wel. <laughs> allemaal wel. Tien bars, cafés worden er beschreven met allerlei uh, verhalen. Uh -huh. Wanneer uh, denk je de boekpresentatie te kunnen houden? Ja, die, die vraag heb ik al vaak gehoord de ja. afgelopen weken. Uh... Maar je mag hem ruim nemen, hoor.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 Die heeft natuurlijk ook in de boeda gewerkt. En, uh, ja, dus die worden... Ja, dus, uh, die worden opgeroepen die, om... Ja. Precies, die, uh, <laughs> maar dat komt goed. Dan. Maar ja, inderdaad. Het komt helemaal uh, goed. Hey, dank voor jullie komst. En uh, wij oh, uh, houden met spanning uh, het boek in de gaten. En uh, nou, tot de volgende keer. Want misschien dat we er nog een keer over hebben. Uh, tegen de tijd dat het, uh, het eindproduct daar gaat komen. Ja, ja of in het midden. Dat, uh, of in het midden ook. een update uh, kan geven. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Dank jullie ja, wel. Ja, graag gedaan.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 met z'n tweeën bezig geweest met de samenstelling. Niet met schrijven, dat, dat doen wij niet. Daar heb je mensen voor die dat beter kunnen. Uh, Roy, die is uh, daar, daar bijvoorbeeld één van, huh, Roy? Dank. Dus met veel ja, plezier eigenlijk. nog iedere week je column. Ik ben alleen niet zeker of je reageert als je een mail stuurt. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Dat staat eronder. Ja, dat ja. staat er altijd. Kun je niet, maar dat verschijnt standaard tekst. Maar goed, we hebben uh, uh, mensen die dan uh, schreven voor, uh, en nog steeds schrijven voor ons.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 En daardoor trok het ook de, de adverteerders wat, wat aan. Ook na actieve acquisitie, want uit zichzelf komen ze niet. Nee, maar de, de, de, de kwaliteit van de krant bepaalt ook de advertentie. Hè? Ja. Tuurlijk, Als jij geen kwaliteit hebt, dan komt er ook geen advertentie. Ja, het ja, ik heel, we hebben een hele duidelijke visie inderdaad. Uh, vanaf dag 1, van we willen een Zonfors krant met Zonfors nieuws. Dus we gaan niks regionaals doen, het ja. is echt lokaal.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 We zijn wel uit de rode cijfers, we hebben de investeringen alweer uh, terugverdiend. En dat, nou ja, ja, niet helemaal, maar goed. Voor een groot deel. We hadden, we hadden, we hadden niet verwacht van tevoren uh, überhaupt. Nee, dat, is het niet verwacht. Van, dus, dat is zo goed. Zo. Nee, ik, we we merken ook, want we hadden een aantal rubrieken bedacht en uh, ook een beetje gepikt van andere regionale kranten. maar Een daarvan was Zandvoort Werkt, of uh, Zandvoort in Bedrijf heette dat toen. En daar hadden we een Zandvoort bedrijf, wat we dan interviewden en met een verhaaltje erbij...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 Dat ben ik heel benieuwd naar. Je hebt natuurlijk nu het uh, verleden gehad. Jouw toekomst e Roy, of onze gezamenlijke toekomst. Je komt er mezelf in. Gezamenlijke toekomst. <laughs> alle alle columnisten zitten hier. <hast> ja, ja, ja. de, ja, de, behalve zij van het eerste uur.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 Dat we dat redelijk uh, goed doen. Roy haalde de toekomst al even aan. Uh, steeds meer uh, kranten en, en, en magazines gaan digitaal. Uh, jullie hebben pushberichten die, uh, die de wereld in gaan en je kan één keer per week de kranten downloaden. Uh, wil je daar nog mee verder? Met, met een compleet digitale krant? Um, ja, er gebeurt een hoop in het uitgeversland inderdaad. Uh, ik hou alles heel nauwlettend in de gaten.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 Dan ruimen ze weer op en dan gaan ze naar de volgende circuit. Ja, ja, ja, ja, ja. dus we hebben du du wel dubbele sets. Hè? Want uh, de week na, Zonf, het is natuurlijk Barcelona. Nou, ze redden het niet om het bij ons allemaal op te rollen en dan daar weer uit te rollen op tijd. Uh, dus we hebben dan dubbele, dubbele sets. En uh, ja, zo gaat dat van, uh, van circuit naar circuit. Maar ja, met name, hè, omdat het natuurlijk vijf dagen, nou eigenlijk was het bij ons op de finishvlag valt. Uh, uh, op zondagmiddag, zeg maar, rond een uur of vijf. En uh, op vrijdagochtend, uh, dus uh, minder dan vijf dagen verder, uh, gaat de eerste als het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 Natuurlijk, een prachtig uh, uh, en voor het bedrijf en voor het squeeze en, en een prachtige reclamefilm. Ja. En dan zie ik allerlei dingen die worden zo opgezet: hè? Uh, de tribunes. Uh, uiteindelijk dan zie ik ook de hele pits veranderen. En, ja. een, en een heel nieuwe pedalclub. Ja, dat klopt. Ja. Is dat af?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 Ja als, je het, uh, ja als je dit zo bekijkt wel, ja, ja. We kunnen dus. ieder weekend aan de bak. Ja, ja, ja.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 circuit um, doet niet alleen racen. Jullie zijn ook met, met andere evenementen bezig. Blijft dat ja, zeker. groeien? Uh, ja, hier, ja, bikers ja. heb je nu, hardlopers ja. heb je nu... Uh,